11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt achteraf dat hij eerder had moeten nagaan... of er wel memo's waren over de afschaffing van de dividendbelasting. In het Kamerdebat zei hij dat het een fout van hem was. Rutte blijft erbij dat hij geen memo's kende over de afschaffing. Hij herinnert zich wel een document, maar dat was volgens hem een VVD-stuk. Rutte kreeg eerder vandaag harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartijen waren kritisch. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Alexander Pechtold van D66 is niet gelukkig met de verwarring over de memo's. Ook hij beweert dat hij alleen het interne stuk van de VVD... over de afschaffing van de dividendbelasting heeft gezien. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vorig jaar informatie... over de financiering van moskeeën achtergehouden voor de betrokken gemeenten... Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Tegen de Kamer zei het kabinet dat die informatie wel was gedeeld... over moskeeën in Nederland die in het Midden-Oosten financiering hadden aangevraagd. De informatie werd alsnog versneld aan de gemeente verstrekt... toen het ministerie lucht kreeg van het onderzoek door Nieuwsuur en NRC. Maandag werd onthuld dat zeker 30 islamitische organisaties... geld hebben gevraagd of gekregen van golfstaten. De politie in Californië heeft een man opgepakt die mogelijk achter twaalf moorden en tientallen verkrachtingen en inbraken zit. De moorden werden gepleegd in de jaren 70 en 80. In de media werd de seriemoordenaar de Golden State Killer genoemd, naar de bijnaam van de staat Californië. De verdachte is een oud politieman van 72 jaar. Hij werd opgepakt toen bleek dat zijn DNA overeenkwam met het DNA-materiaal van de moordenaar. Egypte neemt maatregelen om de ingestorte toeristensector nieuw leven in te blazen. De lokale bevolking mag geen toeristen meer lastigvallen... met teksten als Kijken, Kijken, Niet Kopen en Special Price for You, My Friend. Wie het wel doet, riskeert een boete van 450 euro. Acht jaar geleden was het toerisme nog een van de belangrijkste pijlers... van de Egyptische economie. Het land werd toen nog bezocht door 15 miljoen toeristen. In 2015 waren dat er nog maar 8,3 miljoen in de halve finales van de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Bayern München. Het werd 2-1 voor de Spanjaarden. Bayern kwam nog wel op voorsprong, maar kort voor rust maakte Real gelijk. In de 57e minuut maakte Asensio het winnende doelpunt. Arjen Robben viel bij Bayern al na 8 minuten uit met een blessure. Volgende week is in Madrid de return. Het weer vannacht vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden vaker droog, het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien, later wordt het droger... het wordt dan 11 tot 15 graden. Koningsdag verloopt vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Dat toerisme op sommige plaatsen in de wereld een plaag aan het worden is... ervaar ik dagelijks als ik laverend tussen de enorme plastic toeristenkazen... mijn weg probeer te vinden. Zoals in de Filipijnen een heel eiland op slot gooien. Het is aantrekkelijk, maar waarschijnlijk niet haalbaar. Maar wat ze in Palma gaan doen. Het verhuur van woonruimte aan toerisme verbieden. De huren zijn daar de afgelopen vijf jaar met 40 gestegen. Dat moet in Amsterdam toch te doen zijn. Want uiteraard aandacht voor het memo-debat in de Tweede Kamer. Wilma Borgmaan praat ik zo meteen, die heeft het allemaal gevolgd. En woonwagenbewoners lijden onder een slecht imago. Maar wat gemeenten vaak doen, stilletjes het aantal standplaatsen verminderen... mag dat eigenlijk wel. De ombudsman vindt van niet. En in onze korte serie over Europese koningshuizen... is Denemarken aan de buurt en Juryvoorzitter Jutta Goris stelt de vijf kansheppers... voor de MJ-Brusseprijs aan ons voor. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 25 april. In de Tweede Kamer draait het vandaag om... de geloofwaardigheid van onze minister-president. De geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de politiek. Geloofwaardigheid van premier Rutte en zijn kabinet. Premier Rutte moet uitleg geven over de dividendbelasting-memo's... die eerst niet zouden bestaan en toen toch weer wel. Geef openheid van zaken... Niet langer spitsvondige taaltrucjes. Ik nee, moet u eerlijk zeggen dat ik het gekonkel van deze premier... meer dan zat ben. Dit is politiek op zijn aller, allerlelijkst. Sommige coalitiegenoten zijn bereid om toe te geven dat het slordig was. En dat is iets wat de coalitie zichzelf moet aanrekenen. Ik had dat beter kunnen aanpakken. Ik had het beter moeten verwoorden. Hadden we hier niet gestaan, hadden we dit debat niet gehad. Maar Rutte houdt voet bij stuk. Er was geen herinnering. Bij beste weten hebben wij die herinnering niet. Ik heb gezegd dat ik geen herinnering had aan memo's. Uh, dus ik had geen herinnering aan andere stukken. Maar het is de oprechte waarheid. Ik heb net gezegd dat ik dat ook staande had. Ik wist het niet dat die stukken erin zaten. Geen herinnering. Punt. Zometeen dus meer hierover. De onderzoekscommissie voor de Oostvaardersplassen adviseert de provincie... om het aantal grote grazers in het natuurgebied te halveren. Want dat betekent... Meer beschutting, minder dieren en op een goede manier dat het beheer tot stand te brengen. De commissie van Geel vindt dat Staatsbosbeheer actiever moet beheren. We nemen wat afstand van het absolute natuurlijke proces. Maar we gaan ook niet over naar een beheerde dierentuin toe. Staatsbosbeheer denkt daar anders over. Ja, ik vind het jammer. Ik denk uh, dat we meer geduld hadden moeten hebben. En ook de mensen die de afgelopen tijd actie hebben gevoerd, zijn verdeeld. Dat aantal grote grazers, dat moet terug. Want anders blijft er van het hele terrein niets meer over. Bijna duizend edelherten moeten worden afgeschoten. En dat uh, valt natuurlijk niet in goede aarde. Gaan we denken van ja, denk daar nog eens heel goed over na. Er zijn mogelijk best alternatieven. Aan de provincie, nu de taak om op basis van al deze adviezen en meningen. een weloverwogen besluit te nemen. Schiphol heeft te weinig aandacht voor veiligheid bij de groei van de luchthaven. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Wat we nu zien is een discussie over milieu, over geluid, allemaal zeer terecht. We zien te weinig een discussie over veiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitbreiding van het vrachtverkeer. Dat is een uitbreiding die betekent dat er veel meer vrachtvliegtuigen... dan tot nu toe de baan moeten kruisen. Banen kruisen is uit veiligheidsoogpunt onwenselijk. Bewoners in de Bijlmer schrikken van het nieuws... Als je leest dat er bijna botsingen zijn geweest. Het is uh, redelijk dichtbij. En soms dan vliegen ze toch zo laag. En dan vraag ik me toch af. Van ja, stel dat er een naar beneden komt, wat dan? Voor het eerst waren er meer fietsers dan automobilisten betrokken bij verkeersongelukken. Deze man zag het vaak misgaan voor zijn deur. vanwege een verhoogde trambaan naast het fietspad. En heel veel fietsers die dachten: ik ga even over de trambaan. Uh, kwamen tegen die verhoging aan en gingen op hun bek, uh, mond, uh, op hun smoel. Op hun plaat. Ook oudere mensen met een e-bike krijgen vaker een ongeluk. Lessen zijn dan ook geen overbodige luxe. Je moet weer helemaal opnieuw leren fietsen. Want dit is heel anders dan gewoon fietsen. Veel sneller. Dus je moet ook veel meer alert zijn op wat er om je heen gebeurt. En daarom deze tips. Zet hem niet in 7. Zet hem niet in 7. Maar zet hem in 2 uh, of 3. En of iedereen die boodschap oppikt... Ik ging op één, maar ik heb hem nu op drie gezet. Dan ga je sneller. Ik begin altijd bij zes, zeven. En uh, tot nu toe had ik geen problemen mee. <laughs> Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Freddy van Tijn, de krant van morgen. In Nederland is geen plek voor zonneakkers. Dat zijn velden met zonnepanelen. Dat zegt de Rijksadviseur voor de fysieke limfomgeving in het AD. Ook passen volgens hem in grote delen van het landschap geen windmolens. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn, zegt de Rijksadviseur. Als ze er eenmaal staan, krijg je ze niet zomaar weer weg. Nieuw bewijs laat zien dat Amerikanen ook in de Verenigde Staten zelf martelmethoden hebben gebruikt. De Volkskrant was bij de getuigenis van een man uit Qatar... die vertelt hoe hij werd behandeld in de nasleep van 9-11. Aanvankelijk was hij gearresteerd als getuige. Later werd hij verdachte. Hij ontkent dat hij iets met Al-Qaeda te maken heeft gehad. De man was een van de enige drie verdachten... die in een gevangenis in Amerika werden opgesloten. En niet in Guantanamo Bay. Maar ook hij werd gemarteld. Eurocommissaris Vestager... Zeg ik dat goed? Vestingen. Vestingen. Bekijkt of het Europese mededingingstoezicht op de schop moet... om meer grip te krijgen op de snelle ontwikkelingen in de digitale economie. Ze heeft drie belangrijke experts op het gebied van technologie, economie... en mededinging aan het werk gezet om haar te adviseren. Dat zegt ze in het Financieel Dagblad. En toevallig zegt Chris Fontijn, bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Consumentenmarkt... in het Algemeen Dagblad iets vergelijkbaars. Nieuwe technologie stelt ons voor nieuwe vraagstukken. Het AD praat met hem onder meer over de invallen die de ACM deed... bij bedrijven achter een aantal datingsites. Die zouden hun klanten laten betalen voor nepgesprekken met nepdates. En de krant vraagt ook of de ACM geen belangrijkere zaken te doen heeft. Maar dat vindt Fontijn niet. Wij horen bij radar, zegt Fontijn. De ACM mag best wat activistisch zijn. Het eerste lustrum van de regering van koning Willem-Alexander nodigt uit tot bespiegelingen. De Telegraaf vraagt zich af of is gelukt wat de koning zelf zei aan de vooravond van zijn inhuldiging. Je bent een symbool. Maar een symbool moet wel relevantie hebben. En de Telegraaf praat met bioloog Geo Wassink over het ringen van twee oehoe-kuikens. Het gebeurde op een plek 35 meter hoog in een steengroeven. Speciaal voor die oehoes uitgehakt om te broeden. Niet die hele steengroeven hoor, maar een hol. Staatsbosbeheer heeft die plek en nog één locatie bewust openbaar gemaakt. Dan hopen we, zegt hij, dat liefhebbers niet op zoek gaan naar andere broedlocaties. Dan hebben die Oehoes daar rust. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gotta try not to worry Gotta try to be strong Lead me to a better day Oh, I'm on my way Ease the trouble I had yesterday I wanna hear you say, hey, what? Say, yeah I'm gonna do it. I wanna hear you say, hey what? Say yeah. van de Bonks. Ja, de premier ging stevig over de knie in de Tweede Kamer vanavond. Het debat over de afschaffing van de dividendbelasting... en de memo's daarover is op dit moment geschorst. Wilma Borgman in Den Haag. Maar ze gaan straks verder. Hoe staat het ervoor? Ja, ze gaan uh, verder tot uh, kwart, uh, om kwart voor twaalf. Want het debat is inderdaad nu even onhold gezet... om de oppositie de kans te geven uh, even na te denken... over hoe ze verder gaan straks. Wat, wat zal de motie zijn die zij gaan indienen? Is dat een motie van wantrouwen of een motie van afkeur? Uh, om dat uh, te bedenken is er nu even geschorst. De oppositie was gisteravond al zeer kritisch. Laten we nog even heel precies maken wat ze Rutte nou verwijten. Ja, um, om even bij het begin te beginnen. dat gaat dus allemaal over die omstreden maatregel... om de dividendbelasting af te schaffen. Het was steeds maar niet duidelijk waar die uh, maatregel nou precies vandaan kwam. Wie heeft hem bedacht? En de oppositie heeft um, sinds de start van het kabinet... eigenlijk eindeloos geprobeerd om te achterhalen... wat voor stukken daar nou precies over zijn besproken rondom de formatie. Daar is bijvoorbeeld in november vorig jaar een belangrijk en langdurig debat over geweest. In dat debat is keer op keer gevraagd, zijn er stukken? Rutte heeft gezegd in dat debat, ik heb daar geen herinnering aan. En dat is door de Kamer begrepen als die zijn er niet. Nou, er is een WOP-verzoek, een, een, een beroep, beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur. Um, door de afwijzing van dat verzoek weten we dat die stukken er wel degelijk zijn. Nou ja, de hele handel is gisteravond naar de Kamer gestuurd. Waaronder een notitie van de VVD die Rutte aan de andere onderhandelaars heeft voorgelegd. Hoeveel stukken wil je dus hebben, zou je kunnen zeggen. En de vraag was vanavond dus. Heeft Rutte de Kamer in november verkeerd geïnformeerd. Wilders vindt van wel en Rutte vindt van niet. Natuurlijk zijn er teksten die uiteindelijk in een terecht terechtkomen. Dat zijn teksten in wording. Maar andere memo's, nee, daar heb ik geen herinnering aan. Terwijl ik gewoon de waarheid had moeten zeggen. U moet moeten zeggen, ja, er is een stuk. En sterker nog, ik ben met dat stuk langs alle coalitie- of onderhandelingspartners gegaan. En dat stuk... Is toch, dat was eerlijk geweest. Dat heeft u niet gedaan. Dan heeft u toch niet de waarheid gesproken aan de boel belazerd. In het formatiedossier zitten allerlei stukken. En dan kunnen er ook nog stukken buiten het formatiedossier zijn. Daarnaast is er gewoon een partijstuk. Ja, dat is echt misschien een smaakkwestie. Maar ik vind een intern partijstuk. Wat nodig is om in een formatie uiteindelijk een soort doorbraak te bereiken. Dat is geen stuk van... van, van de formatie is dus een stuk van de VVD waarmee ik ben gaan lopen... om te kijken, kan ik daarmee een compromis bereiken? En dat heb ik ook gezegd in mijn beantwoording in november. We moeten wel compleet zijn. Ik heb gezegd, natuurlijk hebben er teksten gelegen. Zei, ik, ik citeer letterlijk uit november. Die uiteindelijk in het regeerakkoord terecht zijn gekomen. Dus ik, ik vind het echt uh, uh, onterecht om mij daar nu een verwijt over te maken. Dat meen ik oprecht. Dat is, dat is zeer terecht. En dat meen ik ook oprecht. Want dit waren geen teksten die aangeleverd werden voor het regeerakkoord. Dit was een memo... U wist dat ook. Ik ben ervan overtuigd dat u dat in november wist. En u zei nee. En u had moeten zeggen ja. En dat heeft u niet gedaan. En dan heeft u de boel belazerd. Ja, dat was Geert Wilders van de PVV... die uh, zo'n conclusie al vroeg had getrokken, Mieke. Ja, was, alleen de, was het alleen de oppositie die zo kritisch was? Nou, ik vond het heel opvallend dat ook de coalitiepartijen... heel kritisch waren over hoe het allemaal was gegaan. Impliciet waren ze daarmee ook kritisch over Rutte. Uh, Dijkhoff van de VVD zei bijvoorbeeld... het is een chaos, het is geen fraai beeld. Het lijkt wel of we iets proberen achter te houden, zei Zegers. Pechtold zei, ik dacht, daar gaan we. En Dijkhoff en Buma lieten zich zelfs ontvallen... dat de premier inderdaad niet de waarheid heeft gesproken in november. Al wilden zij dan ook weer niet zover gaan... dat ze hem betichten van liegen. Uh, ik vond het heel opvallend dat geen van die vier fractieleiders in de Kamer... de behoefte had om Rutte te verdedigen. Nee, integendeel, hij had het anders moeten doen, zeiden ze daar... Er zijn duidelijke afspraken met de Kamer... over wat er openbaar moet gemaakt moet worden en wat niet. En na die afspraken had hij gewoon moeten verwijzen. Hij had gewoon moeten zeggen, al zijn er miljoenen memo's... die hoef ik helemaal niet openbaar te maken. En verder, dames en heren, is het niet relevant. En doordat hij dat niet heeft gedaan... Um, doordat hij de indruk wekte dat die memo's er helemaal niet zijn... heeft Rutte een enorm probleem gecreëerd. En zelfs zijn eigen VVD-fractievoorzitter Dijkhoff... noemde dat onhandig. Ja. Hey, Rutte zou een goed verhaal moeten hebben om zijn geloof geloofwaardigheid overeind te houden, werd gezegd. Gaat hem dat lukken? Uh, dat zal moeten blijken straks. Uh, hij heeft aan de oppositie een zware dobber. En bijna de hele oppositie, met uitzondering van de SGP... want die is wat vriendelijker, uh, vindt de, vinden ze het geen geloofwaardig verhaal... dat Rutte die stukken niet kende. Dat hij er niet naar vroeg uh, uitvraag, noemen ze dat hier in het jargon. Dat hij in het debat van november de indruk wekte dat die stukken er niet zijn. Dat hij vervolgens met zijn... Nou ja, dat kan je toch van hem wel zeggen? Zeven jaar premier zijnd, eh, politieke antenne die goed is afgesteld. Hij reageerde niet alert toen hij hoorde van dat WOP-verzoek. Eh, informeerde daar de Kamer niet meer over. Klaver zei een uurtje geleden, het zal allemaal wel. Nou, Rutte vroeg in het debat tegenover Kees van der Staaij van de SGP om begrip. Ik vraag alleen begrip aan, aan de heer van der Staaij, ook voor het menselijke kant ervan. Dat in ieder geval van mijzelf... De fout gemaakt hebben het niet na een debat die expliciete uitvraag te doen. Het voor mij ook een afgerond iets was. Ik had die herinnering niet, punt. En verder ging het natuurlijk over de verdediging, vooral inhoudelijk. Ik vraag ook even het begrip in ieder geval uh, uh, voor het feit... dat zoiets op een gegeven moment in je aandacht ook wegzakt... en niet met top of mind is. De heer ik vind het persoonlijk helemaal niet moeilijk om dat begrip op te brengen. Want zo kunnen inderdaad dingen gaan. Aan de andere kant zijn debatten ook weer om zaken op te helderen. Eens. En snap ik het wel. Als, uh, als Ik was zelf niet bij degene die aandrongen op... Uh, precies weet hoe ik met die stukken zat. Omdat ik redeneerde. Dat moet blijken straks uit de wetgeving die volgt. Hoe onderbouwd de standpunten van het kabinet zijn. Hoef ik niet uh, allemaal te weten welke memo's er aan de grondslag hebben gelegen. Maar er waren anderen in de Kamer die met goed recht die vraag wel stelden. En vind ik het inderdaad wel terecht dat uh, minister president ook aangeeft van... ja. Ik ik snap inderdaad dat het voor hen uh, niet plezierig is... dat in de krant te lezen als uh, antwoord op mijn wop wort terwijl we in het debat zelf uh, uh, of in een briefje later... Uh, het antwoord daarop niet krijgen. Maar het begint bij een fout van mij. En die fout is dat ik niet meteen na het debat heb gezegd... laten we nou even een check doen. Ja, en dat was dan toch een... Uh een echte mea culpa van Rutte. Dit heb ik fout gedaan. Ja, dan was er nog het optreden van minister Wiebes van de Economische Zaken... die vrijdag nog zei dat hij geen memo's had gezien... maar die bleek zelf een stuk geschreven te hebben. Hoe legde hij dat uit? Ja, Wiebes moest vandaag hals over kop terugkomen uit Parijs... was vanochtend daar naartoe gereisd... maar moest in de loop van de middag toch in Den Haag zijn. Want de Kamer wilde echt uitleg over wat er nou gebeurd was afgelopen vrijdag. Um, bij de uitloop van de ministerraad, zoals dat heet... bij het touwtje, want er is een touw gespannen langs... De een aantal pilaren op het ministerie van Algemene Zaken... en daar staan de journalisten aan de ene kant... en de ministers aan de andere kant, bij het touwtje. Daar zei Wiebes afgelopen vrijdag op aanhoudende vragen... ik weet niet waar het over gaat, ik ken geen memo... en dat terwijl gisteren Rutte aan de Kamer schreef... dat Wiebes zo ongeveer juist de bedenker is van het hele plan. Hoe zat dat? Nou ja, dat was niet mijn scherpste optreden aan het touwtje. Dat heb ik gewoon niet goed gedaan. En je ziet het gebeuren in het filmpje... Uh... Ik ben daar heel legalistisch, heel erg op zoek naar het antwoorden... over die ene memo, die, waarvan ik trouwens nu nog steeds niet in de lijst kan vinden... welke dat dan zou moeten zijn. Maar ik verzuim gewoon helderheid te geven... Uh, over gewoon de achterliggende kwestie. Namelijk, weet deze meneer er iets van? Ja. En een veel passender antwoord was dus geweest. Ik ben uitvoerig op de hoogte uh, van uh, de zaken... rond een eventuele afschaffing van de uh, dividendbelasting. Ja, hij was dus heel goed op de hoogte. En uh, hier kwam dus ook van uh, Wiebes een uh, mea-coolpamieke. Ja, en uh, daar is Rutte dan wel... Uh... Het was dus niet een officieel formatiestuk, zei hij eigenlijk. Het was geen officieel formatiestuk, ja. dat was het verhaal. Het was een VVD-stuk. En ja. dat viel dan weer niet onder die afspraken met de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, al met al uh, kun je concluderen dat dat toch wel een lelijke kras is op de neus van uh, premier. Ja, dat, is, dat, dat kun je inderdaad zo aan het eind van deze dag wel uh, zeggen. Rutte heeft weer heel veel vragen opgeroepen. Hij, hij creëerde een mistgordijn. Hij heeft het zichzelf ontzettend moeilijk gemaakt. En uh, heel opvallend, Rutte moest het vandaag echt in zijn eentje doen. Kreeg geen steun van de coalitiepartij. Nou ja, met dank aan zijn verbale kwaliteiten zal hem dat ook deze keer... wel weer lukken om er goed uit te komen. Met die schade, dat dan weer wel. Um, het is nog niet helemaal zeker hoe diep die kras zal zijn. Welke oppositiepartij. Precies met welke motie komen. Wordt dat een motie van wantrouwen of van afkeuring? Wilders heeft hem al aangekondigd. Ascher heeft ermee gedreigd. Maar straks om kwart voor twaalf. Dan moeten we even horen wat daar precies gaat gebeuren. Die motie zal niet worden aangenomen, Mieke. Maar een kras is het zeker wel. Nou ja, misschien komen we net voor twaalf... nog heel even bij je terug... om uh, de stand van zaken dan te horen. Dank je wel. Weer maar borgman. Ja. I think of things we did It makes me want De Night Before was dit natuurlijk van de Beatles. De woonwagencultuur wordt in Nederland formeel erkend en beschermd. Maar de Nationale Ombudsman schrijft vandaag... dat die bescherming in sommige gemeenten best wat beter kan... om het mild uit te drukken. Ik begroet voorzitter Paula Bloemers... van de belangenorganisatie Travelers United Nederland... en haar neef Roles Bloemers. Hartelijk welkom allebei hier in deze studio. Uh, ja, waar, waar wonen jullie? Kunnen kun jullie dat beschrijven? Ja hoor, uh, wij wonen op een woonwagencentrum in uh, het zuiden, in Brabant, in Os. En uh, hoe ziet dat eruit? Is het groot? Is het... Nee, het is niet zo'n heel groot centrum. Ik woon op een centrum met maar uh, vijf woonwagens. Ja, vijf? Ja. En, uh, en u ook? Nee, ik woon op een uh, centrum met zes wagens. Zes wagens. Is dat een beetje zo, meestal ongeveer de hè? Of zijn er ook wel veel, veel grotere uh, ja. plekken? Het verschilt nogal per gemeente. Ja, kampen, dat noemen jullie het niet, hè? Dat je niet zo ja, sommigen goed. hebben er problemen mee. Ik heb op zich uh, geen problemen met die benaming. Nee. Waarom woont u graag op een, op een woonwagenkamp? Nou ja, goed. Noem het dan maar even zo. Veel mensen uh, doen het zo, ja. ja. Ik ben er eigenlijk ik ben er geboren. Ik uh, woon er al in mijn leven, dus... Uh -huh. en, ja, ik zou niks anders willen. Nee. En hoeveel generaties uh, wonen daar al in, in, uh, in, in woonwagens? Want jullie zijn familie, dus... Uh... Dat is mijn tante. Ja. <laughs> Oeh, dat gaat heel, heel nou, ver ja, terug. Heel ver terug? Ja. En is het zo dat als je, als je geboren bent in een woonwagen... dat je dan gewoon ook in een woonwagen wil blijven wonen altijd? Zeker weten. Ja? Ik, ik wel tenminste. Ja, maar niet iedereen, toch? Er zijn toch ook uh, mensen die uiteindelijk toch naar huizen vertrekken, of niet? Uh, er zijn er wel, er zullen er heus wel zijn die ervoor gekozen hebben. Maar de meeste zijn toch eigenlijk wel omdat ze geen andere keuze meer hadden. Nee. Maar wat is er zo lekker dan aan om in een woonwagen te wonen? Um, ja, je, iedereen kent elkaar. Het is, uh, je, je leeft veel meer met elkaar. Het vrijheid. Is, ja, veel meer vrijheid. Uh, u moet het eigenlijk zien als u uh, op vakantie gaat met een vloeg je naar een camping. Ja. Dan kan je ook vaak met bekenden of met familie of vrienden. Ja, zo leven wij eigenlijk het hele jaar door. Maar waarom zou je meer vrijheid hebben dan? Want er wordt vaak gezegd, maar waarom is dat eigenlijk? Waar bestaat uw vrijheid dan uit? In principe is het niet zo natuurlijk, hè? maar voor ons gevoel... Dus ik vergelijk ons altijd, ik zeg altijd, uh, het is heel moeilijk om, om te bewoorden wat de woonwagencultuur inhoudt. Ja, ik probeer er toch eruit te vissen. Maar gaat u toch proberen ja? uit te leggen? Ja? Uh, ik zeg altijd, meneer Rutte, Dramt duwt Nederland de participatiemaatschappij door de strot. Mm -hmm. Die voeren wij ons hele leven al. Ja. Alleen van ons willen ze het afpakken. Dus dat is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Wat bedoelt u daarmee? Wat heeft dat met de participatie? De nou, uh, participatiewet is ja. toch dat de Nederlanders voor elkaar moeten ja, zorgen. Ja, zo, ja. Toch? En ja. dat uh, ouderen langer thuis moeten blijven wonen en dingen. Dat zijn alle feiten die eigenlijk op ons gebaseerd zijn. Dus dat doen jullie eigenlijk al? Dat is wij eigenlijk. Zeggen. Het is een zeldzaamheid dat bij ons iemand naar een bejaardenhuis gaat. Ja, ja, dus op die manier. Het is een zeldzaamheid dat bij ons kinderen naar een uh, kinderdagverblijf gaan. Dat doen wij zelf. Ja. Ik vroeg me wel af, als je in een vrij kleine gemeenschap woont, dan zal er ook wel eens iemand zijn die je helemaal niet mag. Oh ja, natuurlijk. Maar uh, ik ben ook niet verplicht met iedereen nee, om nee. te gaan uh, dingen. Ik, de mensen die mij wel liggen, daar kan ik gewoon binnenlopen En die komen bij mij binnen. Natuurlijk heb ik ook wel mensen die ik niet mag. Dat zou ook niet goed zijn, hè? Laten we eens even gaan naar de, wat de ombudsman <tie> heeft geschreven. Die signaleert dat de gemeente woonwagenbewoners... nou niet bepaald beschermen. Daar heeft u waarschijnlijk gelijk in, vindt u. Wat ja. is de praktijk? De praktijk is dat als bij ons iemand verhuist of uh, overlijdt... en die standplaats dingen, dat er betonblokken opgezet worden... En dat die niet door mag gegeven worden, niet doorverhuurd mag worden. Ja, dus dat betekent dat ze eigenlijk steeds minder dan komen in zo'n ja, gemeente. Ja, op de lange deur. Wij noemen het ook echt een uitsterfbeleid. Ja. En uh, dat doen ze in Os ook, op deze manier? Het was in Os. In Os is het uh, uitsterfbeleid afgeschaft. Ja, want de nul optie hè, noemen ze dat ook wel eens. Ja. ja. En uh, waarom zouden die gemeentes dan van die woonwagens af willen? Want dat vermoed je dan. Ja, dat is uh, bij elke gemeente een ander verhaal. Ja, ja dat snap ik. Het is, uh, de ene gemeente gooit het op de kosten. De andere uh, gemeente gooit het op handhaving. Maar het is eigenlijk uh, uh, iets wat in het verleden... na afschaffing van de woonwagenwet in 1999... Uh, is er een handreiking vanuit het Rijk gekomen. Wat, met wat, wat hield dat in die afschaffing van de woonwagenwet? Uh, de woonwagenwet was eigenlijk ons bescherming. En die is afgeschaft? Die is afgeschaft in 1999. Ja. En hebt u ook, nou, misschien zijn jouw vragen... een last van vooroordelen ten aanzien van uh, woonwagenbewoners? Uh, dat mensen denken, nou ja, criminaliteit... of dat er, nou ja, mensen er niet... In, me, in mijn gezicht niet. Nee? Maar wel achter je rug om. Ja? ja. Hoe, hoe merkt u dat? Nou, uh, toen ik vroeger op school zat... Uh -huh. ging ik ook... Ik zat op een uh, gewoon openbare school. En... Uh, ja, sommige kinderen mochten gewoon niet bij ons thuis komen spelen. Mm. Toen, toen ik nog uh, op de basisschool zat. Mm. En uh, ja, leuk is dat niet. Nee. Nou ja, ik dacht misschien door uh, mensen als Frans Bauer. Rafael van der Vaart heeft ook een, een verleden. Dat dat misschien wel een beetje veranderd zou zijn. Uh, nee, laten een zot op onze muziek. Nee, ja. <laughs> Ja? Maar niet verzot op ons. Ja. Maar goed, u zei net, uh, uh, gemeenten die uh, gaan zo'n plek, dus dan, uh, ja, u zegt beton daar neerleggen. Dus, ja. dus de, dat betekent dat zo'n zo groep steeds kleiner wordt. Ja. En uh, wie zijn daar dan de, de dupe van? Op de lange deur uh, onze kinderen. Ja. Want er is geen toekomst meer voor ons. Ja, ik, begre ik begreep dat de, de kinderen die dan eigen wagen willen, die, die kunnen daar dan niet meer bij komen. Het merendeel blijft bij de ouders thuis. Die blijven, ja... Ja, u ook? en die echte ja. dingen die gaan in een huis, maar dan is het wel gedwongen. Ja. weet je hoe oud u bent? Ik ben 24. En woont u nog bij uw ouders thuis? Ja. En zou u liever een eigen wagen hebben? Ja, het liefste wel, ja. Want op een gegeven moment, ik weet niet of u al een gezin begonnen bent, maar... Uh, nee, nog niet, maar ja, dat... Dat doe je dan ook niet? Nee, ik, uh, ik zou heel graag op mijn eigen willen. Ja, maar D er is geen wagen? Nee, er is geen plaats. En hoe, hoe, hoe moet dat dan in de toekomst? Ja, het liefst eh, dwingen ze, ja, ze dwingen je in principe uh, om uiteindelijk toch in een uh, huis te gaan. Ja, en, en u, u kent vast wel mensen die dat uiteindelijk gedaan hebben. Ja, zeker. En? Hoe is dat afgelopen over het algemeen? Nou, als ik die mensen spreek, ja, die, zo, die uit mijn ervaring die zeggen allemaal... Uh, ik, wou, ik wou dat ik uh, terug in het kamp op kan. Ja, ze zijn niet gelukkig. Nou, niet gelukkig, maar ze zouden het graag anders willen. Het is natuurlijk heel ja. vreemd dat Nederland multicultureel is. Mm -hmm. En dat er dan voor ons geen plek is. Ja. Nou ja, als je al die jongeren een eigen standplaats wil geven... dan moet je, als je het goed uitrekent, moeten er standplaatsen bij komen. In plaats van dat er standplaatsen Juist. afgaan. Ja. Maar denkt u dat de gemeente dat gaat faciliteren? Uh, Sommigen wel, ja. Sommigen dat... inderdaad wel, maar het merendeel, als er geen dwangmiddel op zit, denk ik niet. Niet, want ik heb begrepen uit de, dat, dat rapport van de ombudsman... Ik dat, heb het ook gelezen. Ja, ...dat de gemeentes daar in Nederland daar allemaal op een hele verschillende manier op, ja, op, uh, op gereageerd hebben. Ja, klopt. Sommigen die zeggen, nou, ik heb er geen boodschap aan. En anderen zeggen, nou, we gaan het nog eens een keer opnieuw de boel bekijken. Ja, hm? Nou, ik, ik uh, zeg altijd. Uh, de overheid uh, sponsort altijd de spotjes van Postbus 51. Mm -hmm. Volgens mij is uh, het eerste artikel in de grondwet. Uh, de wet op discriminatie. Dus. dat die wet dan niet voor ons. Dat uh, oh, is altijd heel moeilijk, hè? U vindt echt dat, dat uh, woonwagenbewoners gediscrimineerd worden? Ja. Gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Ja. Uh, het is natuurlijk heel fijn dat de ombudsman. ...jullie ondersteunt of, of ervaart u dat niet zo? Ja, op in dat rapport? Ja. ja. Wij hebben uh, ontzettend veel uh, aan uh, de ombudsman gehad. Ja. Het college voor de rechten van de mens. Maar wat heb je er dan in de praktijk aan? Het is natuurlijk heel fijn, maar het is toch een... Nou, we een zijn uh, druk in gesprek met Den Haag. Ja? Die zijn bezig met de nieuwe handreiking. Oh ja. 1 mei uh, zitten wij weer in Den Haag. Dus ik hoop dat vandaaruit iets... Gaat gebeuren. Ja. Ik hoop het ook voor u. Hartelijk dank, uh, hartelijk dank voor uw komst, uh, Paula en Rolus Bloemers. Brandon Benson was dit met Garbage Day. De uitreiking van de Brusse prijs vindt net als voorgaande jaren plaats... in een speciale uitzending van Met het oog op morgen. In de aanloop naar die feestelijke 9 juni... spreken wij met alle vijf genomineerden. En we beginnen er aanstaande zaterdag mee. Dus is het een mooie tijd om even die vijf genomineerde boeken door te nemen. Dat doe ik met juryvoorzitter Jutta Gores. Ze is columnist en journalist bij NRC Handelsblad. Goedenavond, Jutta. Goedenavond. Ja, Prijs voor het beste journalistieke boek. Waren de boeken op de longlist? van een hoog niveau? Ja. Um, Moeilijk kiezen. We, ja, we <laughs> hebben 166 inzendingen gekregen, dus het uh, was een hele klus. Um, nou. ik, ik zat met Jasmina Abutaleb en Ilko Bos van Roosentaal in de jury, en uh, we zijn eind vorig jaar begonnen. En ja, er vallen er dan natuurlijk een flink aantal af, omdat ze niet helemaal aan de criteria voldoen. Um, en we hebben goed eerst nagedacht over waar ja. willen we dat ze aan voldoen. En dat is bijvoorbeeld het, de keuze van het onderwerp. Is het relevant? Ligt het erg voor de hand? Of geeft de schrijver zich rekenschap van die keuze? Ja. Uh, de kwaliteit van de bronnen... Uh, de kwaliteit van het onderzoek. Hoe heeft de schrijver het aangepakt? Ja. Jullie, nou, ja, nou goed, in ieder geval degelijk werk dus. We zijn er vijf uh, uitgerold. Uh, misschien is het aardig om per boek daar iets over te vertellen. Ik begin bij Sultan en de Lokroep van de Jihad... van Johan van de Beek en Claire van Dijk. Wat is dat voor boek? Ja, dat is een uh, portret van een... Uh, Nederlandse zelfmoordterrorist uit Maastricht... die naar Syrië ging in 2014 en zichzelf daar blies. Um, wat de auteurs gedaan hebben, is um, hem portreteren... Um, aan de hand van allerlei bronnen. En um, ook een portret maken van zijn omgeving... van Witte Vrouwenveld, waar hij vandaan kwam in Maastricht... waardoor je inzicht krijgt in verschillende factoren... die invloed hebben op de ontwikkeling van... Uh, Sultan, ja. de hoofdpersoon. Het tweede is Onder de Mensen, MJ Brussen. Dat is van Peter Brussen. Dat is uh, grappig. Een boek over de man naar wie deze prijs vernoemd is, geschreven ja. door zijn zoon. Ja, nou ja, um, inderdaad, uh, is dit een biografie van zijn vader. En um, het is een uh, bijzonder boek de, daardoor, omdat hij natuurlijk een persoonlijke blik erop heeft en toch een echte biografie schrijft. Het is M.J. Bruss is de aartsvader van de journalistieke reportage in Nederland. Uh, en het is een boek dat zowel inzicht geeft in zijn werk uh, en zijn persoon... Um, maar ook heel erg een portret is van de journalistiek in zijn tijd. Uh, in Rotterdam en in Amsterdam. Het parool NRC. Uh, NRC. Uh, en ja, deze man leefde 1873, 1941. Dus je krijgt een heel mooi beeld van die periode ja. van Nederland. Het derde, Bas Haan met de rekening voor Rutte. Ja, dat um, gaat over de uh, TV-deal, de bonnetjesaffaire. Uh, en het is een reconstructie... Um, die laat zien... Uh, hoe die Teve-deal... tot stand is gekomen... voordat opstelte... teven en uh, Kamervoorzitter... van Miltenburg opstapte. Uh, voordat Van der Steur opstapte. Dus je ziet eigenlijk... Um, ook de dynamiek... daarna van de politieke... Uh, implicaties. Maar het is een um, gedetailleerde... echte... Ja, een onderzoeksboek, een reconstructie. Ja, en dan in Hoer kun je niet wonen. Het leven van Jan Schever, geschreven door Louis Hoeks. Ja, dat is een, uh, ook een biografie. Een onderzoek naar de voorman van de sociaaldemocratie... in de hoogtijdagen en in de tijden van verval. Dat is eigenlijk echt een um, ja, nadrukkelijk gepresenteerd als les. Hè, van, dit is iemand die in zijn tijd... Uh, als sociaaldemocraat uh, sterk optrad. En uh, zowel in Amsterdam als later in Nederland, in de Tweede Kamer... Um, probeerde uh, wat te veranderen. En um, ja, het is een, een boek wat zowel persoonlijke biografie is... als in, ook weer in zijn tijd geplaatst. En um, daardoor maatschappelijk relevant. Hmm. Vonden wij. Ja het, ja, het laatste, het vijfde. Het heet Liefdesverdriet, Verliefdheid, Relaties en Seks in het Zuid-Afrika van nader Apartheid. Geschreven door Niels Postumus. Ja, um, dit is ook een opvallende uh, categorie boeken die we tegenkwamen. Namelijk buitenlandse non-fictie of non-fictie die zich in het buitenland afspeelt. Um, en Liefdesverdriet, um, dat gaat over de. Seksuele verhoudingen, liefde, relaties, seksisme... in het Zuid-Afrika van na de apartheid. En het is een um, echte reportage. En dat, um, nou ja, daar zie je aan dat de schrijver dus het land in is getrokken. En talloze interviews heeft gedaan met, um, met mensen... die in Zuid-Afrika van nu um, ja, opgroeien en verliefd worden... En Um, ja, de relaties met elkaar aangaan en hoe ingewikkeld dat is, nog steeds ook tussen de kleuren. Ja. Nou ja, vijf hele verschillende boeken, twee biografieën dus, weinig uh, damesauteurs zie ik. Ja, één dame ja. erbij. Ja. Dat is wel nee, jammer. Dat, maar ja, ja, goed. Ja, ja. Nee, ja. We, uh, dit, dat, dit is wat we uh, eruit haalden. Dit ja. vonden wij het belangrijkst. En um, opvallend is wel dat het inderdaad echte journalistieke boeken zijn. Je, hè, ze zitten diep in de werkelijkheid. Uh, geen studeerkamerboek. Mm -hmm. uh, je ruikt de omgeving. En er zit een ja, harde uh, werkdrift achter. Veel uh, geïnterviewden. Ja. Mensen hebben veel materiaal gevonden dat onbekend was. Dat uh, gaf bij ons de doorslag. Ja. En weet u de winnaar al? Nee, nog niet. Ah. Nou, nee. So, soms uh, is, is die al eerder bij de jury dan bekend natuurlijk. Ja, nee, dat kan. Uh, ja. Wij nee. zijn er nog niet uit. Uh, nee. nou, ja. uh, sterkte daarmee. Hè? Het, is, ja, het is hard werken, hoor, zo'n jury. Ik weet het ja. uit ervaring. Ja. Ja. Goed, op 9 juni dan uh, horen wij het verlossende woord. En uh, die eerste aflevering, want zoals ik al zei... al die boeken worden uitgebreid uh, besproken in het oog... is op zaterdag 5 mei. Uh, dan is dus de eerste genomineerde bij ons uh, te gast... En dat is Peter Brussen. Geert Mak heeft het boek gelezen. En die komt ook. Walk away from counting crows. Boeren, verhuizen en buitenlee! Weer een prachtige Koningsdag. Het is gewoon een prachtige verjaardag. Het had niet mooier kunnen zijn dan dit. Daar is mijn Stella. Dit is de Koningin. Ook in de jongen, kan ik niet meer. Ik wil de koningin beginnen. Ik wil beginnen met mijn woorden. Geef ons persoonlijk de Leven de koning! Willem Alexander wordt vrijdag 51 en hij is vijf jaar koning van Nederland. In een korte serie kijken we naar Europese generatiegenoten van onze koning. Vanavond de bijna 50-jarige Deense kroonprins Frederik. Over de overeenkomsten en verschillen tussen die twee praat ik met Justine Marcella, zij is hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. Goedenavond. Goedenavond. Zijn ze close, die twee, Frederik en Willem Alexander? Ja. Ze, ze zijn echt wel vrienden. Ze mailen, ze sms'en, ze zien elkaar regelmatig. En dan niet alleen bij de, de huwelijken en de dopen, maar ook wel privé. Ja. Ja, ze zijn echt wel close. Ja, ze zijn uh, bijna even oud, hè? Ja, Frederik, die wordt uh, 50 dit jaar in mei. Dus ze schelen, nou volgens mij, als ik het uh, snel uitreken, 395 dagen. Het zijn echt generatiegenoten. Uh, hebben heel veel gemeenschappelijk, zijn allebei dol op, uh, op, op sport. Zijn allebei getrouwd met een echte powervrouw. Hebben allebei geworsteld met hun lotsbestemming. Uh, maar er zijn toch ook wel heel veel verschillen tussen de twee. Ja. Gisteren was de Zweedse uh, kroonprinses aan de beurt. Die is ook een generatiegenoot. Ik vroeg me. Maar is er een historische verklaring voor het feit dat die generaties zo precies uh, gelijk opgaan? Uh, nou ja, kijk, de, de, de moeder van Frederik uh, ja, die is uh, bijna tachtig. Uh, de moeder van Willem-Alexander is tachtig. Uh, uh, de moeder van Frederik is weer peetante van Willem-Alexander. Dus dat gaat natuurlijk. Kijk, Willem-Alexander en Frederik hebben ook weer tegelijkertijd kinderen gekregen. Maar is dat toeval? Ja. Um, ja, toeval... Um, of is, is er een historische er verklaring gewoon, is uh, Volgens mij een beetje een levenscycli. Ja. Uh, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je kinderen krijgt... en dat valt bij deze tegelijkertijd. En dan is het logisch dat de volgende generatie ook weer ongeveer nee, dat tegelijkertijd... begrijp Ik maar ik vroeg me af of dat toevallig was dat uh, dat, dat zo precies en zo synchroon liep. Maar dat ja, is dus ik denk het wel. Het ja. is niet dat ze ooit uh, honderden jaren geleden hebben afgesproken... nu gaan we baren, dat denk ik niet. Heeft die Frederik een soort jeugd gehad als uh, Willem-Alexander... Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, het is ook eigenlijk wel een beetje triest... als je je verdiept in zijn jeugd. Hij had een Franse vader... en die was echt wel uh, heel erg van de discipline streng. Nou ja, waar Franse mensen misschien ook wel een beetje bekend om staan. En... Anders dan uh, bij Beatrix en Klaus. Uh, Frederiks moeder werd vrij jong koningin. Toen was Frederik echt nog een kleuter. En hij heeft zijn ouders niet zoveel gezien. Dat, we, dat hield een beetje in. Hij leefde boven met zijn nanny en, en zijn broertje Joachim. Maar die dan ook mee gezworen is. Uh, ze aten apart van hun ouders. Nou, moeder las nog wel eens voor. Uh, vader kwam nog wel eens uh, onaangekondigd checken of het huiswerk was gemaakt. Maar eigenlijk zagen ze hun ouders vooral in de weekenden het plicht... De Plicht. Het ambt ging eigenlijk voor op de kinderen. Hm. En uh, Frederik heeft later ook wel in een toespraak ja, toch wel wat pijnlijke woorden uitgesproken. Uh, dat hij zei van ja, als het klopt dat men degene tuchtigt van wie men houdt, dan heeft mijn vader altijd erg van mij gehouden. Nou, er is veel om te doen geweest, want dat belooft natuurlijk niet veel goed. Hij heeft het later iets afgezwakt, maar desalniettemin denk ik dat het wat minder warm was dan het gezin waar onze koning vandaan komt. Ja, dat denk ik ook. Willem Alexander stond vroeger ook wel bekend als prins Pils, hè? Ja. He, nou, nou, goed, die, die beelden we kennen. de Duitsers. Maar, ja, ja. En he, Frederik, heeft hij zich altijd keurig gedragen in het verleden? Nou, ze hebben beide wel erg geworsteld met hun lotsbestemming. Uh, bij Frederik uh, heeft zich dat eigenlijk ook wel een beetje geuit in zijn partnerkeuze, de liefde. Uh, hij uh, heeft gedate met een getrouwde vrouw, maar ook met een lingerie model. ook met een popster uh, uit zijn eigen land. Dus dat viel niet zo goed bij het land. Ook niet bij het hof. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Want net als Willem-Alexander... heeft hij een vrouw gevonden uh, van uh, de andere kant van de wereld. Mary uit Australië. Nou, Willem-Alexander natuurlijk. Maxima uit Argentinië. Die lijken ook wel weer op elkaar. Uh, zijn eigenlijk niet voorbestemd geweest om prinses te zijn. En tegelijk een later koningin. Terwijl als je ze nu beide ziet... denk je, nou, dat was ook eigenlijk hun lot. Bestemming. Ja, maar is, is zij net zo geliefd als Maxima bij ons? Jazeker. En ja. het is net zoals bij Maxima. Dat ook Mary uh, uh, misschien nog wel meer aandacht krijgt. Uh, dan haar partner. Uh, ook bij Mary net als bij Maxima. Als zij ergens verschijnt. Gaat het over wat ze aan heeft. Uh, welke schoenen. Uh, en dat soort dingen. Ze is ook zeer fotogeniek net als Maxima. En tegelijkertijd heeft ze ook net als Maxima. Toch nog wel wat meer te vertellen. Dan alleen welke jurk ze aan heeft. En uh, wat voor schoenen ze draagt. Het zijn echt uh, beauties met brains. Yeah. Ja. En ze heeft ook kinderen, hè? Ze hebben ook kinderen... Ja, ze hebben vier kinderen. Vier zelfs al. Uh, oh. Ja, de oudste is uh, wel wat jonger dan. De, hun oudste twee zijn eigenlijk vergelijkbaar met de jongste twee van onze koning. En daarna hebben ze ook nog een zeer innemende tweeling gekregen. Uh, Mary, de kroonprinses, maakt heel veel foto's van uh, de vier. En dat zijn waanzinnig mooie foto's. En daar zijn ze ook best wel een gul in met delen. Ja. Het grootste verschil tussen die twee is natuurlijk dat Willem-Alexander koning is en Frederik kroonprins. Uh, ja, ja hoe lang gaat dat nog duren voordat hij op de troon mag zitten? Ja, dat ligt een beetje aan zijn moeder. In Denemarken is het niet gewoonlijk uh, uh, om te abdiceren, zoals dat in Nederland gebruikelijk is. Tegelijkertijd heeft Frederik altijd wel gezegd van ja, ik ik kan me nu voorbereiden. Ik kom nu ook toe aan mijn eigen interesses. Dat is te combineren met het leven wat hij nu leidt. Tegelijkertijd neemt zijn verantwoordelijkheid wel steeds meer toe. Zijn vader is recentelijk overleden. Daarvoor is hij met pensioen gegaan. En Frederik is heel vaak toch wel plaatsvervanger geweest van zijn moeder, zelfs officieel. Want in Denemarken is het gebruikt dat wanneer het staatshoofd naar het buitenland vertrekt voor een vakantie of anderszins dat dan iemand anders van de koninklijke familie... even de verantwoordelijkheden overneemt, overneemt. En ja, dat is natuurlijk wel een hele goede generale repetitie geweest. Ja, maar die Margarethe, zijn moeder, is uh, 78. Dus ja, die kan misschien nog wel een tijdje mee ja nou, persoonlijk hoop ik van wel, want ik vind het een van de leukste koninginnen van Europa. Ja. Uh, ze is heel creatief, heel cultureel onderlegd. Ze ontwerpt de meest fantastische outfits uh, voor balletgezelschappen. Uh, ja. En zelf als zij naar een gala gaat, Les is More, heeft zij nog nooit van gehoord krankzinnige gale jurken met alle juwelen uit de kluis om. Uh, ja, wat mij betreft, ik hoop dat we nog heel lang van haar mogen genieten. Uh, Oké, okay. dankjewel. Uh, Justine Marcella, het ging dus over het Deense Koningshuis... en kroonprins Frederik, die bijna net zo oud is als Willem-Alexander. Ik ga nog heel even naar Wilma Borgman. Wilma, ze zijn weer begonnen, hè? Uh, ze zijn net weer begonnen. Inmiddels is al de derde spreker weer aan bod, uh, Mieke. Uh, de eerste spreker was uh, um, Jesse Klaver van GroenLinks. En die zei, uh, dit debat heeft een uh, ontlucht luisterend beeld opgeleverd van hoe die besluitvorming tot stand is gekomen... rondom de afschaffing van de dividendbelasting... en de uitgaven van 1,4 miljard. De Tweede Kamer is geïnformeerd op een manier die niet kan. En dus dient hij een motie van afkeuring in... namens de hele oppositie, behalve de SGP. Die sluit zich daar niet bij aan. Maar bijvoorbeeld Lodewijk Asscher van de PVDA sluit zich daar wel bij aan. En dit was de reden. Er niet in geslaagd met de redenering van top of mind herinneringsverlies, et cetera, ons van te overtuigen... dat hij geloofwaardig kan functioneren in dit dossier... en in andere dossiers. Voorzitter, dat is buitengewoon ernstig. En wat de premier hier een los eindje noemde aan het einde van zijn betoog... gaat in wezen om de kern van de parlementaire democratie of de Kamer of de Nederlandse bevolking... goed geïnformeerd wordt over belangrijke kwesties. Ja, en omdat de uh, Kamer en de Nederlandse bevolking... dus niet goed geïnformeerd is over belangrijke kwesties... een motie van afkeuring, die zal straks worden verworpen, Mieke. Maar een kras op de neus van Rutte is dat zeker. Dankjewel, Wilma Borgman. We zijn uh, aan het eind gekomen van het Oog. Morgen is hier Joost Vullings. En zometeen, uh, nooit meer slapen. Dag. Goedenacht, vrienden.